Eerst een para-race, dus met uh, mensen met een fysieke handicap. Dus uh, daar gaan zelfs mensen meedoen die in een rolstoel zitten. Daar, daar moet je dan wel obstakels voor bedenken.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 Ja, dat was een hele interessante uitdaging. De, de, de obstakels van vorig jaar, die, ik denk dat dat ook een beetje terug gaat komen. Bijvoorbeeld het hangen aan, aan je armen en dan ongeveer twintig van die palen met je armen doorwerken. Dat je er weer aan de andere kant op de grond mag komen te staan. Dat lijkt me toch wel zwaar. Ja, dat noemen we de monkey bar. Hè. Dat is hm. eigenlijk een liggende, een liggende ladder waar je dan aan moet gaan hangen.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 Geldt die voor elke hindernis? Ja, burpees uh, geldt uh, in principe voor elke hindernis. Dan moet je je voorstellen dat sommige hindernissen zijn... Uh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 Heb je daar veel respons op, op uh, van de Zandwoorders? Uh, ja hoor, daar is, is best heel leuk op gereageerd. Daar kunnen we natuurlijk uh, door die code kunnen we goed kijken hoeveel mensen daar uh, uh, zeg maar zich mee ingeschreven ja. hebben. En dat is natuurlijk ook een leuke uh, om eventjes de, de conversie uh, te meten en te kijken of, uh, of zoiets zin heeft. Maar uh, ja, daar is zeker heel leuk op gereageerd. Dus we hebben veel Zandvoorters aan de start straks. Dat is leuk, dat is leuk om te zien. Ja, de, um... ja ik wil ook.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 Zelf. Ja, dus dat is wel heel leuk voor die kinderen. Die krijgen dan een eigen hand, uh, ook Dat is dus ook zo'n zo Rambo-band. En, ja. en een Finisher-T-shirt. En, een finisher en uh, ja, die vinden die kinderen prachtig. En ja, de, de kids in Zandvoort kunnen dus met 50% uh, korting meedoen. En die, die kaart is al niet zo heel erg duur. Dus dat is een hele leuke mogelijkheid om even met je kinderen toch uh, iets, iets gaafs te gaan doen. Na aanstaande zondag. Volgende week zondag. Sorry, ja, dus uh, uh, ouders van ja. kinderen in Zandvoort. Hier wordt hier een perfecte zondagmiddag. Uh,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 starten wij niet uh, op bij het uh, Badhuizenplein, maar uh, bij het uh, uh, Gasthuisplein. Dus ietsje meer naar beneden toe ja? voor, de, voor uh, de, het wapen van, uh, van Zandvoort. Uh, gezellige, de gezellige uh, uh, kroeg, zeg maar. Ja? Uh, dus daar gaan we een extra podium neerzetten, een beetje muziek. Dus daar voordat iedereen start krijgen we zo'n warming-up. Uh, dat wordt gewoon gezellig. En vanaf daar starten we en rennen ze eigenlijk vrij snel de hoek... om bij het gemeentehuis de Straat in, waar we weer... Uh, de drie muurtjes, houten muurtjes hebben staan, dus dat is natuurlijk ook weer heel erg leuk voor mensen die plek op, op het terrasje zitten en al de straat moeten kijken hoe al die mensen zwoegend voorbij komen. Nou ja, dan zijn ze nog redelijk fit. Ja. Uh, dan gaan ze links op Hai. de zeestraat op. Dan gaan ze de zeeweg op, naar boven toe inderdaad, en uh, dan, uh, dan uh, de passage onderdoor, en dan staat die uh, monkeybar waar je het ja, net over hebt, die ja, horizontale ja, ja. ladder, die staat daar op de burgemeester ja, en dan is het rechtsaf het strand op richting circuit. Ja, de burgemeester Venemaplein is ook het start, uh, de startlocatie uh, voor de kids run op zondag. Oké. Okay. Daar hebben we ook een podium in muziek staan. Nou, het lijkt me weer een, een heel spektakel om, uh, om te zien. Uh, als je nou uh, dit doorzet, hè, krijg je dan op een gegeven moment het idee van... ik, ik heb een maximum aantal deelnemers? Nou...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 Hartstikke fijn. Dank, dank je wel. wel. Fijne uitzending verder. Dankjewel.